11 uur. NPO Radio 1 met Karel Johan de Zwart. Nederland hoort bij de wereldtop als het gaat om honkbal. En toch is het niet een heel bekende sport in ons land. Wat moeten jonge spelers ervoor over hebben om uiteindelijk zelf bij die wereldtop te komen? Nou, daarover gaat de documentaire A Perfect Game van Robert Saukien. Hij is hier samen met een van die spelers, Micha Hariksen. Nu is het NOS-journaal met Dorald Megens. In Algerije is bij de hoofdstad Algiers een militair vliegtuig neergestort. Zouden meer dan 200 inzittenden zijn... en niemand zou de crash hebben overleefd. Toestel stortte neer bij de militaire basis Boufarik op het gelijknamige vliegveld dat op 30 kilometer van Algiers ligt. Boufarik ligt in het noorden van Algerije bij de Middellandse Zee. Als de VS raketten afvuurt op Doelen in Syrië... worden ze neergehaald en worden de lanceerinstallaties onder vuur genomen. Dat heeft de Russische ambassadeur in Libanon gezegd... De ambassadeur zei te spreken namens president Poetin... en de stafchef van het leger. en suggereert daarmee dat Rusland ook Amerikaanse vliegdekschepen kan aanvallen. Gisteren waarschuwde de Russische VN-ambassadeur ook al... om geen militaire represaillemaatregelen te nemen... in reactie op de berichten over een aanval met gifgas in het Syrische Douma. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Assad. De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit. Dat staat in een rapport van de Onderwijsinspectie... Volgens de inspectie glijdt het onderwijsniveau op basisscholen... en middelbare scholen al twintig jaar geleidelijk af. Ik heb wel zorgen over het feit dat uh, onze beter presterende leerlingen... dat we daar de prestaties echt van zien dalen, al over een langere periode. En we zien dat uh, het aantal lage letterden... wat van de basisschool komt, dat dat stijgt. De prestaties van de leerlingen in Nederland... zijn vergeleken met hun leeftijdgenoten in het buitenland. Die doen het juist steeds beter. Zangeres Yvonne Staples van de Staples Singers is overleden. Volgens de New York Times stierf ze aan de gevolgen van darmkanker. De Staples Singers hadden vooral in de jaren 70 hits. Onder meer Respect Yourself en I'll Take You There. Yvonne Staples was 80 jaar. Binnenkort kan ook s avonds en in het weekend worden afgereden voor het rijexamen. Het CBR neemt die maatregel om iets te doen aan de lange wachttijden. Die zijn soms langer dan de maximale zeven weken staatssecretaris Blokhuis is zeer teleurgesteld... dat de wachtlijsten voor psychische hulp nog steeds te lang zijn. De wachttijden zouden voor 1 juli zijn teruggebracht tot maximaal 14 weken. Maar volgens Blokhuis zijn er nog altijd mensen... die soms vele maanden moeten wachten. In Arnhem is vanochtend een kind van vijf om het leven gekomen... bij een brand in een woonwagen. De vader en moeder konden de woonwagen op tijd verlaten. De vader heeft nog geprobeerd het kind te redden... maar het was te heet en er stond te veel rook... De dood van het kind is hard aangekomen, ook bij de brandweer. je ja, kunt zich voorstellen dat dit ook een grote impact is uh, voor de hulpverleners. En die worden ook uh, natuurlijk opgevangen. Henk Fraser is ontslagen als trainer van Vitesse. Edward Sturing is tot het einde van het seizoen de hoofdcoach. Onder leiding van Fraser pakte Vitesse in de laatste vier wedstrijden maar één punt. Zaterdag moet Vitesse tegen Sparta. Vanaf volgend seizoen is Fraser daar de trainer. En ook dat lag gevoelig in Arnhem. Het weer nog wisselend bewolkt. Af en toe regen. Vanmiddag ook nu en dan zon. Maar vooral in het Midden- en Oosten later ook buien. Daarbij is kans op hagel, onweer en veel regen in korte tijd. 15 tot 18 graden wordt het. Ook morgen is het wisselend bewolkt. Met vooral in het zuiden kans op een buitje. Een nieuw kans op onweer. 18 tot 21 graden dan. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.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 KRO en CRW. Carl-Johan de Zwart, spraakmakers. Het laatste half uur spraakmakers heb ik gezelschap van natuurlijk onze spraakmaker van de dag. En dat is vanochtend ProRail topman Pier Eringa. Boudewijn Poldermans is hier ook nog. Hij heeft ons een inkijkje gegeven in het fenomeen Chinese handelsmissie. En Robert Sokiem is documentairemaker... En hij heeft meegenomen honkballer Misha Harksen. Humo, het is mijn leven. Allemaal steeds leuker, steeds fanatieker, steeds moeilijker. Mijn mooiste dag van mijn leven zal denk ik de dag zijn dat ik een debuutwedstrijd speel in de Major League en dat mijn moeder en mijn familie op de tribune zit. Ja, zeker. Als ik op de onbouwveld sta dan merk ik geen grappen meer. Dan is het echt gewoon focus Heel te hoog gegaan. You give it everything that you have. And if you fail, you can't blame anybody because you gave it everything that you had. Ja zo klinkt A Perfect Game een film van Robert Zoekim so, wat voor deze documentaire volgde hij drie veelbelovende honkbalspelers die de top proberen te bereiken en die film is vanavond de opening van het Sportfilmfestival in Rotterdam. Robert Zoom so, uh, zo. En een van die uh, veelbelovende spelers, Micha Harkse, zijn hier in de studio. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, Robert, hoe kwam je erbij om een documentaire te maken... over, over jonge honkbalspelers? Waarom geen voetballers, boksers, zwemmers of noem maar een andere sport? Nou ja, die, uh, de, de, de, de, dat is een goede vraag. Uh, uh, ik, ik ben uh, buitengewoon geïnteresseerd als filmmaker... In, uh, in mensen die obsessief met iets bezig zijn. Ja. Uh, liefst iets positiefs. Dat is, dat is wel... Hè. Uh, um, en um, uh, ja... Uh, um, als het dan ook nog heel mooi eruit ziet het, het, de, de, in, in, in obsessie zit een soort uh, uh, dat, dat, dat wekt een soort enthousiasme bij mij op en ik, ik kan dan heel goed meeleven met, met op een gegeven moment, zeker als ik, als, als ik echt achter mensen aanga uh, uh, <laughs> in een film ja, um, uh, ja dat is dat is, dat is prachtig om te doen. Ja, maar uh, honkbal is ook, die obsessie is ja. esthetisch heel goed zichtbaar bij het honkbal. Klopt, of zo. Klopt, ja. klopt. En uh, de honkbalgemeenschap, of de, de, de, de mensen die in honkbal spelen, zeker in vergelijking met, met Amerika, mm -hmm. is in Nederland vrij klein. Uh, Rotterdam, waar ik woon, uh, um, uh, daar traint het Nederlands team zelfs. Dat is echt zo'n, zo'n, een van die clusters van, van uh, uh, uh, honkbal in Nederland. En daar ben ik een keer verzeld geraakt. Ja. Uh, en dat grijpt je gelijk. Want wat, wat is het? Het is een klein wereldje, een redelijk klein wereldje uh, in Nederland dan. Ja. Typeer die wereld eens. Wat is het klimaat, het honkbalklimaat. Kun je dat omschrijven? Um, de, dat het, het, het honkbalklimaat is um, uh, uh, zoals het op mij overkwam. Mm -hmm. uh, um, uh, een van de eerste wedstrijden die ik zag um, gebeurde er. Het niets, naar mijn gevoel. Er gebeurde helemaal niets. En opeens moest iemand keihard rennen... Uh, een vrij, een vrij uh, uh, dikke man. Uh, uh, uh, nou ja, uh, <tie> en die ja. zegt, kajonen, nou moet ik nog rennen ook. <laughs> Jij dacht, wat is dit voor sport? Ik dacht, dit is te gek. Wat is dit? <laughs> ja. Ja. En daar dan obsessief mee bezig zijn. Nou ja, precies. Uh, het ja. gaat om hele kleine dingen. Je volgt uh, uh, drie veelbelovende spelers uh, uh, in de documentaire. Uh, het zijn, uh, drie portretten eigenlijk, zijn ja. het. Hoe heb je die gescout? Um, uh, uh, Micha uh, uh, was de eerste, ja? uh, die, die kende ik van, uh, uh, van uh, uh, uh, de club waar mijn kinderen uh, speelden, waar, uh, waar ik uh, bij betrokken was, waar ik dat honkbal heb leren kennen. En um, wat er met Misha gebeurde, die was opeens uh, weg uh, uit die club naar iets hogers. Dat dat gaat opeens dan uh, dagelijks in een soort van school. En, en, uh, en omdat, omdat die wereld al zo uh, een beetje onbegrijpelijk voor mij was. Vond ik op een gegeven moment dat hele opleidingsding uh, uh, integrerend. En uh, op een gegeven moment toen heb ik wat testjes gedaan. Uh, uh, ook met Mies. Uh, uh, kijken hoe dat er nou uitziet als je dat filmt. Mm -hmm. Ik vond het erg mooi ook. Ik vond het, uh, en uh, toen ben ik naar die school gegaan. De, de honkbalschool. De, de honkbalschool oh ja. in, in Rotterdam. Het oh ja. ja, zijn er een paar in Nederland. Uh, honkbalschool in Rotterdam Unicorns. En uh, daar gesproken... de, de, de, de leiding van... die school... Robert Eenhoorn en evert Hoen die hadden gelijk zoiets van... ja, tuurlijk. Uh, als, als jij film wil maken... dan doen we er alles aan om dat mee te helpen. Ja. Want alle aandacht is, hem, is welkom voor ja, een bal. Ja, dus ja, moet ja, dat ja, zo ja, ja, ja. Misha, um, jij bent dus uh, een van die uh, drie jonge, veelbelovende spelers... die we zien in de documentaire. Uh, nou mag jij op een gegeven moment, uh, na Unicorn eigenlijk... Uh, naar de LA Dodgers, hè? Je gaat naar Amerika. Een, een hele zware, intensieve en ook geestelijk mentaal zware opleiding. En dan heb je ook nog een uh, documentairemaker achter je aan de hele ja. tijd. Hij is, is in totaal drie keer naar Amerika geweest... En tweede keer vond ik het nog wel een beetje leuk. De ja. derde keer dacht ik van, uh, wanneer ga je nou weg? Nee, je vond het niet altijd even prettig dat nee, het er was? natuurlijk niet. Maar, Waarom niet? Je, je zit daar met een droom. Ja. Je, je wilt daar gewoon in het hoogste team spelen... en eigenlijk wil je daar geen afleiding van hebben. Nee. Hoe heb jij dat ervaren uh, daar, die tijd... Bij de, ja, de LA Dodgers. mooiste ervaring van mijn leven. Ja? Ja, want Je wordt, je wordt gevolgd, hè? je met hard aan de weg. Het doel is natuurlijk uiteindelijk die Major League. Dat is de grote droom. Uh, als je dat lukt ga je miljoenen en miljoenen verdienen. Nou is het uh, je daar misschien helemaal niet eens om te doen. Kan ik me voorstellen. Je wil gewoon als sportman het hoogst haalbare halen. 100%. Um, is dat, want je, en je, je bent daar heel erg alleen ook. Er vallen uh, voortdurend jongens om je heen weg. Die worden weggestuurd omdat ze niet voldoen. Heb je je niet enorm eenzaam gevoeld daar? Nee, absoluut niet. Nee, je bent elke dag op het veld met elkaar en natuurlijk vrienden van je vallen weg. Maar er staan er zo weer. Uh, ja, de volgende dag staan er weer nieuwe, zeg maar. Dus het is, het is een hele gekke wereld. Het is bijna niet uit te leggen. Probeer dat toch eens. Want um, hoe hard is het? Nou ja, bijvoorbeeld uh, bij springtraining, zeg maar, voorbereiding op het seizoen, dan um, worden er elke dag wel mensen naar huis gestuurd van ja, we hebben geen plek of uh, je ja, ja. bent niet goed genoeg. Of... In de documentaire zit ook één, daar vertel je over in de kleedkamer... Eén jongen is te zwaar, die is, die is gewoon weggestuurd omdat hij uh, ja, nou, is te dik. Ja, klopt. Ja. Die, um, die kon de conditie niet aan. Zeg maar, de conditie, uh, wat we moesten doen wat met rennen en zo... dat kon hij helemaal niet aan. Dus ze uh, ja. maar gezegd van ja, sorry, heb je niet goed je best gedaan in de in de wintertijd, dus uh, ga maar naar huis. En heb jij dat als... Uh, uh, he, het, het, het idee dat je ieder moment weggestuurd kunt worden... Heb jij, uh, voel jij dat als een enorme druk? Als je nee. Bent? Want als je daar heel de tijd over nadenkt... <coughs> dan, ja, dan gaat het sowieso uh, in je hoofd zitten. en Dus eigenlijk moet je dat maar gewoon loslaten. Ja. En, ja, en Dat lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt dat wel beslissen voor jezelf rationeel. Maar ik kan me voorstellen dat dat toch als een soort... Nou ja, zwaard van Damocles boven je hangt de hele tijd. Ja, maar daar moet je wel op zich wel mee omgaan. Mm -hmm. Dat moet wel, want je hebt geen keus. Je oudere broer uh, zien we ook in de documentaire. Klopt. Honkbalt ook. Ja. Uh, maar hij is niet heel erg jaloers op jouw leven. <laughs> Ik zou voor er erg goud met hem willen ruilen. Ik denk dat je wel heel alleen bent. Zeker als je er nog niet bent. Kijk, als je in de Mezen speelt en je hebt een uh, miljoenencontract... Ja, weet je, dan gaan ze op een gegeven moment niet meer... Ze kunnen je niet releasen vanuit een, een 80-miljoen-contract. Ik noem maar even iets. Dat doen ze gewoon niet. En uh, ja, ik denk dat je dan kan je vrienden maken met je team... en kan je het gezellig hebben en wordt het wat minder eenzaam. Maar de weg naartoe is, denk ik, heel alleen. Ja, heel alleen. Maar daar had je dus niet zo'n last van, jijzelf. Nee, ik, uh, ik ging gewoon heel goed met teamgenoten om. En natuurlijk, je kan... Want die teamgenoten van jou, die willen je plek. En ja. jij wilde hun plek. Ja, maar, maar het zijn eigenlijk dus helemaal geen teamgenoten. Het zijn het, je concurrenten. Het zijn 100% je concurrenten. Maar je moet er wel elke dag mee zijn. Dus op een gegeven moment laat je dat ook een beetje los. En doe je gewoon... Kijk je meer naar jezelf dan naar je teamgenoten. Van ja. wat kan ik nou doen om beter te worden elke dag? En wat kan ik nou doen om beter dan hun te worden. Ja. Je wordt ook gehaard, hè, heb ik het idee. Ja. Mentaal en fysiek. 100 procent. Ja, ja. ja. Pierre Eringa, uh, bent u een honkballiefhebber? Nou, in ieder geval sportliefhebber. Ik, ben, ja. ik heb nog een bestuursfunctie bij de KNVB. Dus uh, uh, vrouwen van Nederland nog gefeliciteerd met gisteravond. Ja. Uh, de overwinning goed. op Ierland. Uh, goed gedaan, Serena en meiden. Uh, de, voetbal is wel bekender en een grotere sport. Uh, ik heb nog een, een voetballende zoon... die ook een aantal jaar bij Vitesse heeft doorgebracht. Waar kennen met Vitesse ook alweer van, van vandaag. Ja. Uh, maar uh, ik herken wel wat je zegt. Het is een uh, bijzondere wereld. Je gaat toch voor jezelf. En je weet aan de voorkant, weet je ook, ik word ook geëxploiteerd. Want ik ben er om te gaan kijken of ik door kan breken tot de top. En als het je lukt, lukt het je. Maar je bent er ook voor om anderen te helpen in hun ontwikkeling. Ja. Dus je bent ook nodig, want honkbal doe je niet alleen... Je, je bent ook een soort uh, middel ja. uh, om uh, anderen te laten groeien. Nou, nou, en, een soort, en, en ook een soort handelswaar. En ook een soort handelswaar. Maar, maar volgens mij vind ja, je vindt het spel zo leuk... En, en, en het is ook. Je maakt waarschijnlijk zoveel leuke dingen mee, nationaal en internationaal. Dat die ervaring die je opdoet, ja, die pak je iedere dag maar mee. En je weet ook dat de harde wereld is aan de voorkant, denk ik. En je weet ook dat er een moment kan komen dat ze zeggen: Je gaat nog door. Maar het moment dat ze zeggen: We gaan niet met je door. Weet je dat ook kan komen, toch? Nou, dat komt. Alleen je weet niet wanneer. Precies. Ja. En je hoopt dat het nooit komt waarschijnlijk. Hè? Je hoopt dat het. Uh na 15 jaar, 20 jaar in de major league komt. Ja. Dat hoop je. Ja, maar... Dat je dan te dik bent. Ja, precies. Ja, dat ja, hoop je dan ja, zeker. Met, ja, al ja, die, ja. Al die, met al die miljoenen op je bank. Ongest ja, is bij jou niet het geval. Uh, jij bent fysiek nog wel rank. Ja. Uh, en ik heb het beeld bij honkballers... Dus dat het ook hele fysieke uh, ja. spelers ja, zijn. Ja, dat is waar. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom, waarom kan dat? Uh, nou ja, blijkbaar niet in de jeugdopleiding. Maar op een gegeven moment, als je dan in die major league speelt... dan uh, wordt dat een beetje losgelaten, blijkbaar. Ja, maar dat was zeg maar een paar jaar geleden was dat wel... Uh, maar dat wordt ook steeds harder tegen wel. opgetreden. Ja, ja, ja, absoluut. Dat is een beetje een uh, verouderd beeld dat wij misschien hebben dan. Ik denk het. Ja. Um, uh, Robert, zo, so, eigenlijk heeft deze film vorig jaar al zijn première gehad, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, en ja, toen werd ja. het opeens heel stil. Hoe zit dat? Want vanavond gaat hij dan alsnog, is het de openingsfilm... op het ja. Sportfilmfestival in ja. Rotterdam? Ja, ja, nou ja, de, uh, uh, hij, hij was geselecteerd voor het uh, Nederlands Filmfestival. En dat was, uh, dat was te gek. Uh, documentaires die, die uh, zeker van niet hele bekende uh, sporters... Ja. <laughs> die, die raken dan wel wat ondergesneeuwd. Uh, en nu merkte ik van... Uh, uh, nu werden gevraagd, uh, uh, geselecteerd als, als openingsfilm van het sportfestival. En nu voel je... Uh, dat hij dat zijn plek hier heeft gevonden. Ja, Heel ja, leuk. Heel eigenlijk leuk. Een, een tweede leven, of misschien ja. uh, een eerste leven, ah. zou je misschien beter kunnen <laughs> ja. zeggen. misja zonder al te veel weg te geven, tot slot. Uh, aan het einde van de film, je Amerikaanse avontuur. Uh, nou ja, we hadden geconstateerd: het is, een, het is een vrij harde afvalrace. De weg naar de top. Er zijn er maar weinig die je redden. Uh, hoe dat bij jou gaat, laat ik nog even in het midden. Hoe dat helemaal gaat aflopen. Wat wel zo is, is in ieder geval dat jouw doel is vooral om de Olympische Spelen van 2020 te halen. Ja, Tokio. 100 ja Gaat dat lukken? Ja tuurlijk. Gaat, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, je kunt ook niks anders zeggen. Nee. Nee. Goed, vanavond is de film The Perfect Game. Dus de opening van het sportfilmfestival in Rotterdam. En de tv-uitzending, zeg ik nog even, van die documentaire... is op woensdag 25 april om vijf voor elf op NPO 2. Nieuwsupdate van de NOS. De Nederlandse PvdA-politici Lilianne Ploemen en Katy Piri... breken hun werkbezoek aan Marokko voortijdig af... omdat ze niet naar het RIF-gebied mogen. Ze wilden daar hun solidariteit met de RIF-protestbeweging betuigen... maar ze mogen het gebied niet in van de lokale autoriteiten. NOS-correspondent Willemijn de Koning in Marokko. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat geplande bezoek nu tegengehouden? De autoriteiten hebben officieel geen uh, specifieke reden doorgegeven. Maar goed, uh, uh, Europarlementariër en uh, ex-minister uh, hier, ze vinden het wel echt heel jammer. We en... betreuren natuurlijk wel heel erg. Want we hadden heel graag naar de families toe willen gaan in al maar Die verwachten ons natuurlijk ook. Um, eh, belangrijk ook om met eigen ogen te zien hoe de situatie in de RIF is. Um, maar um, uh, ja, we, we hebben uh, wel besloten om ons werkbezoek gewoon nu hier af te breken. Ja, uh, goed, kijken hoe de situatie daar is. Maar wat was, het, wat was het uiteindelijk het doel van deze reis, van Ploemen en Piri? Ja, precies dat wat je al gezegd hebt. Kijken wat de situatie is en het vervolgens onder de aandacht, uh, aandacht brengen. Uh, ze hebben dit deels kunnen uh, doen in, in Rabat en Casablanca, want um, de leiders van de protestbeweging in de RIF, die zitten in Casablanca uh, vast. Daar vindt ook de rechtszaak plaats en daar zijn ze dan wel langs geweest. Ja. En dus in de rechtszaak hebben ze ook wel gesproken met familie van de leider, bijvoorbeeld Sef Safi. Ze hebben gesproken met more, uh, meer familieleden. Ze hebben gesproken met de minister, minister van Justitie, de Generaal zijn langs het parlement geweest. Dus die dingen hebben ze in Rabat en Casablanca wel kunnen doen. Oké, okay, en van wie komt nu dit besluit om die politici te weren? Ja, dat is heel belangrijk. Het zijn echt de lokale autoriteiten in de RIF die dit besloten hebben. Dus uh, uh, Rabat, uh, die zegt ook, jullie zijn later nog welkom. In Rabat hebben ze ook gewoon uh, mensen kunnen uh, bezoeken. Um, maar goed, het is al in het verleden gebleken dat heel vaak Rabat aangeeft dat mensen, ook vooral journalisten, zoals ik, wel welkom zijn in de RIF. Maar later blijkt dat de lokale autoriteiten ze toch weigeren in dat gebied. Ja, goed, de vraag is natuurlijk wel, uh, welke gevolgen zal dit hebben voor de relatie tussen Rabat en Den Haag dan? En uh, misschien ook wel tussen Rabat en Brussel? Ja, precies. Het blijft altijd koffiedik kijken natuurlijk. Maar er is wel nu een ex-minister uh, geweigerd en een Europarlementariër. Uh, dat weegt meestal uh, zwaar op de weegschaal. Um, dus ik verwacht zeker wel dat dit uh, uh, invloed gaat hebben. Al is uiteindelijk uh, minister Blok degene uh, die hier uh, stap over moet ondernemen. Of ja. niet. We hebben het verleden wel al gezien dat het hoge uh, op kan spelen. Um, uh, vorig jaar heeft Marokko gevraagd om een uitlevering uh, van, uh, um, van Saïd Chou. Dat zou een drugscrimineel zijn. Nou ja, ze werden er heel boos om. Uiteindelijk is de ambassadeur Den Haag teruggetrokken. Um, dus he, het, het is al vaker gevoelig geweest. Het is al vaak, uh, vaker gekomen tot het terugtrekken van een ambassadeur. Dus uh, op die hoogte zou, zou je wel kunnen denken. Dankjewel, je NOS-correspondent Willemijn de Koning. Over het afgebroken werkbezoek aan Marokko van de Nederlandse PvdA-politici Lilianne Ploemen en Cathy Piri. En ik ga uh, hier aan tafel ook uh, de mensen bedanken... voor hun aanwezigheid in de studio. Dankjewel, Micha Harksen, Robert Zo, so, Pier Eeringa... Topman van ProRail. Bedankt als spraakmaker van deze ochtend. En Boudewijn Poldermans over het inkijkje... en in de handelsmissie in China. Is hard van Tim Knol. De Nationale Newspace. En die gaan wij spelen, niet met een hondballer, maar met een volleyballer. En dat doen we al de hele week. Niels Paardenkoper is zijn naam, 42 jaar. Uh, en hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Welkom. Dank Niels. u. Ik moet even beginnen met een kleine correctie. Uh, naar aanleiding van de uitslag van gisteren. Uh, Edwin Arendsen en Ben Vink, die belden gisteren. Die had uh, hier uh, gespeeld en die hadden namelijk dezelfde score. 84 punten, maar we moeten dus even iets corrigeren. Want gisteren stelde ik de vraag, het zandsculpturenfestijn... in welke plaats gaat misschien niet door? Nee. Ben Vink gaf als antwoord Garderen en ik had op mijn papiertje Barneveld staan. Maar Garder is een dorp in de gemeente Barneveld. Dus dat was gewoon goed. En dat betekent dat de hoogste score nu dus 91 is. Nou, ga er maar aan staan. Ja, dankjewel Ben. Zullen we, ja. Ja, precies, zullen we eens ja. kijken of we er overheen kunnen gaan over dat net? van die ja, 91 punten. Komt ie. We social media privacy and the use en abuse data. Het werd een marathonsessie, want Zuckerberg moest twee Senaatscommissies te woord staan. Ja, we zagen een zeer gepolijste Mark Zuckerberg. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. Maar al snel ging hij ook door het stof. We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And it was my mistake. Ja, hij zou het wel eens heel zwaar kunnen krijgen, maar dat viel uiteindelijk best mee. Zuckerberg wist zich goed staande te houden. En het kwam vooral omdat de senatoren geen super ingewikkelde vragen stelden. Vraag 1. Hoeveel senatoren mochten in totaal de baas van Facebook het hem van het lijf vragen? Uh, 44 senatoren. Ja, dat waren de 44. Ze hadden allemaal vier minuten de tijd. Vraag 2. Een groep protesteerde gisteren voor het Capitool tegen de Facebook-baas, En dat deden ze op een ludieke manier. Wat hadden ze voor het Capitool neergezet? Uh, allemaal uh, poppen van Mark Zuckerberg. Ja, kartonnen uh, karton, uh, borden van uh, Zuckerberg. Het waren er maar liefst honderd. En die hadden alle honderd een t-shirt aan met daarop de tekst... Fix Facebook. Vraag drie. Luister even hiernaar. Ja. Tja, Het gaat was... niet lukken om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg... voor 1 juli van dit jaar weg te werken. Ja, daar ligt een, uh, een groot aantal oorzaken aan de grondslag. Maar laat ik vooropstellen dat we met elkaar niet trots moeten zijn op wat er gebeurt. Zo is de wachttijd voor de behandeling van autisme, persoonlijkheidsstoornissen... en angststoornissen nog altijd boven de norm van 14 weken. Doe meer je best om de wachttijden in de GGZ te verkorten. Anders kun je een boete krijgen. Dat is de boodschap van het kabinet aan zorgverzekeraars. Vraag 3. Hoe heet de bewindspersoon die met deze en andere maatregelen de wachtlijsten in die GGZ korter wil maken? Staatssecretaris Blokhuizen. Dat is inderdaad nou, Blokhuis. Ja, maar Blok ik denk dat we het goed gaan rekenen. Paul Blokhuis. Blokhuis vindt het onbestaanbaar dat mensen maanden op behandeling moeten wachten. voor hun psychische problemen, ziekte of verslavingen. Vraag 4. Een jaar geleden beloofde de GGZ de wachttijd terug te brengen. Maar uit een rapportage van welke instantie blijkt dat voor vrijheid wel geen enkele behandeling. De normen worden gehaald. Pas. Dat is de Nederlandse zorgautoriteit. We gaan naar vraag 5. Dat is een fragment. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? We hebben zes punten en nu gaan we weer naar juni. En uh, met die instelling gaan we weer... Uh, ja, met diezelfde instelling gaan we weer door. De bondscoach van de vrouwenvoetbalploeg, mevrouw ja. Wiegman. Mevrouw Wiegman is goed, inderdaad. Sarina Wiegman. Het WK longt voor de Oranje Vrouwen. De ploeg won gisteren van Ierland. Vraag 6. En dan ja, kunt u de volgende vraag inderdaad wel raden. Met hoeveel ploeg van Wiegman van Ierland? 2-0. 2-0 is het goede antwoord. Ierland had Oranje in Nijmegen op een frustrerend 0-0 gelijk spel gehouden. Maar in Dublin was de ban al na 11 minuten gebroken. We gaan naar vraag 7. Dat is die vraag met de hints. Waardoor de score naar een mooi hoger niveau getild kan worden. Ja. De hints gaan over een persoon uit het nieuws. En de vraag is: wie bedoelen we? Komt-ie? 4. Dat het water mij tot de lippen komt past wel bij mijn naam. 3. Ik geloof in een goede toekomst. 2. Maar na acht jaar wil ik geen volksvertegenwoordiger meer zijn. Oh, eh, uh, dijkgraaf. Ik ja, ik denk dat we hem goed gaan rekenen, als hij goed is tenminste. Uh, voor de twee punten, want uh, voordat de hint voor één punt kwam had je het al uh, geroepen. De uh, hint voor één punt is, ik vertrek per ja. direct uit de Tweede Kamer om mijn huwelijk te redden. Inderdaad, dat is Elbert Dijkgraaf. Mm -hmm. Nou, dat is een, een aardige eerste score, uh, deze eerste ronde. Zeven, dat betekent dat je veertien ja. vragen goed moet hebben in die volgende ronde. Dat is op zich wel te doen. Zullen we eens proberen? We gaan ervoor. Gaat ja. ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welke provincie had vannacht veel last van ondergelopen kelders... door zware regenval? Uh, Zuid-Holland. Dat is goed. Hoe heet de trainer van Vitesse die is ontslagen? Henk Vreza. Dat is goed. De verkoop van welk Nederlands warenhuis... loopt stroef door een te hoge vraagprijs? Uh, pas. De HEMA. Hoeveel miljoen euro gaat er extra... naar de aanpak van drugshandel in Nederland? Heel veel, pas. 100 miljoen. Hoe heet de VVD'er die stopt als commissaris van de Koning in Noord-Holland? Uh, Remkes. Dat is goed. De Britse premier May is niet uitgenodigd voor het huwelijk van welke prins? Prins Harry. Dat is goed. Een bedrijf in welk land ontwikkelt een gezondheidsscanner voor in winkelcentra? Duitsland. Uh, Dubai. Welke supermarktketen haalt hun gegrilde kip terug vanwege een mogelijke salmonella-besmetting? Mm. Albert Heijn. t supermarkten Barcelona werd gisteren uitgeschakeld in de Champions League. Door welke andere club? Dat is goed, regisseur Johan Nijhuis heeft een vergunning gekregen om op welk eiland een film op te nemen. Pas. Cuba, de werkplaats van de landmacht, in welke plaats is tijdelijk dicht vanwege een defect veiligheidssysteem? Uh, pas. Leusden, de luchtvaartmaatschappij Lufthansa, heeft toch een bod gedaan op welke failliete branchgenoot? Alitalia. Dat is goed, een groot deel van wat voor verwijderde palen keert terug als laadpaal voor auto's en fietsen. De AWB Praatpaal. Dat is goed, Nederlandse consumenten hebben vorig jaar voor hoeveel miljoen euro aan producten en diensten gekocht via buitenlandse webwinkels? 600 miljoen. 817 miljoen euro. Welke partij wil een parlementaire enquête... als het minimumloon voor mensen met een arbeidsbeperking wordt afgeschaft? B van de A. De SP. Tegen welk land moet Nederland tennissen... voor een plek in de wereldgroep van de Davis Cup? Canada. Dat is goed. Wat is de voornaam van de dochter van de Russische expion Kripal, die het ziekenhuis heeft verlaten? Julia. Het aantal van wat voor ziektes lijkt volgens het RIVM te stabiliseren? Eh, uh, Zoa's. So Zoa's so is so het goede antwoord. Ja. Ja. Nou, dat zijn er uh, volgens mij tien geworden. En 7 x 10 is 70. Dat is niet genoeg. Het nee, is niet genoeg. Nee, nee. het is wel een prima score. Je, kunt er niet, uh, je hoeft je er niet voor te schamen. Ja, maar het is uh, minder dan de 91 punten. Uh, dankjewel voor je komst aan de studie. Graag gedaan. En wij zijn aan het einde gekomen van deze spraakmaker Sven. 1 op 1, zometeen. Zo is het. Goedemorgen, Kaljo. Goedemorgen. Hij kwam er goed mee weg. Het zat ook al in de nieuwsquiz, Mark Zuckerberg. Ja. Maar uh, hij heeft eigenlijk op geen enkele hamvraag antwoord gegeven. De vraag is: wat betekent dat voor ons? Zeker met die strenge Europese privacywetgeving die eraan komt. Daarover gaat het zometeen in één op één. NPO Radio 1. De hoofdverder van het nieuws, Doral Negens. In Algerije zijn zeker 100 doden gevallen toen een militair vliegtuig in de buurt van Algiers neerstortte. Toestel een Russische Ilyushin 76 kwam neer bij de militaire basis Boufarik. Op het gelijknamige vliegveld 30 kilometer van Algiers. Over het exacte aantal inzittenden bestaat onduidelijkheid. Eerste berichten spraken van ruim 100 mensen aan boord. Later werd gemeld dat er mogelijk 200 mensen in het toestel zaten. Het vliegtuig was op weg naar Béchar in het zuidwesten van Algerije. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De Nederlandse PvdA-politici Liliane Ploemen en Katy Piri... breken hun werkbezoek aan Marokko voortijdig af. Ze wilden steun geven aan protesterende bewoners van het RIF-gebied. Dan mogen dat gebied niet in van de lokale autoriteiten. Als de Verenigde Staten raketten afvuren op doelen in Syrië... dan worden ze neergehaald en de lanceerinstallaties worden onder vuur genomen. Dat heeft de Russische ambassadeur in Libanon gezegd. De ambassadeur zei te spreken namens president Poetin... hij suggereert daarmee dat Rusland ook Amerikaanse vliegdekschepen kan aanvallen. En de Gelderse commissaris van de Koning vertrekt. Clemens Cornelie van de VVD stopt op 1 februari volgend jaar. Heeft hij bekendgemaakt in de Provinciale Statenvergadering. Cornelje wordt volgend jaar 60 en dan vindt hij een mooi moment om te stoppen. Gisteren maakte ook Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland... bekend dat hij ermee stopt. En even doorgaat nog Helene de Geest. Ja, met niet zo heel veel verkeersinformatie gelukkig. Op de A50 staat wel een file van Ost naar Apeldoorn... tussen Knopend Grijswoord en de afrit Hoenderlo, 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En op de N57 Brouwersdal Middelburg bij Kamperland... ook een kwartier op onthoudt. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1 met van Kokkelman Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw beloofde hij beterschap... maar hij wist niet zeker of de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers... bij de Russen zijn beland. Hij wist ook niet waar die gebruikers zich bevinden. Uh, hij zei ook niet te weten of Facebook mensen volgt als ze zijn uitgelogd. Ook niet hoeveel gegevens van elke gebruiker worden vastgelegd. Ook niet hoe lang het duurt voordat data echt verdwijnen... als de gebruiker ze zelf wist. Ook wist hij niet van een overeenkomst met een professor... die zich het recht voorbehield om Facebook-gegevens te verkopen... waardoor ze uiteindelijk terechtkwamen bij Cambridge Analytica. Het bedrijf dat wordt beschuldigd met die gegevens... Amerikaanse presidentsverkiezingen en de brexit te hebben beïnvloed. Op de hamvragen kwam nog niet het begin van een antwoord... gisteravond bij het verhoor van Facebook's Mark Zuckerberg. Daarvoor moesten de dames en heren senatoren maar zijn bij zijn team. De oppernerd, grondlegger, bedenker, bouwer en baas van Facebook... die zichzelf verantwoordelijk houdt voor alle ellende... schoof alle hete aardappelen handig door. En ja, inderdaad, als we meer privacy willen... dan zullen we daarbij hem extra voor moeten gaan betalen. Maar hij gaat zich wel houden aan strenge Europese privacywetgeving... En volgende maand van kracht wordt. De vraag is hoe kan dat dan als je het antwoord niet eens kunt geven op wat er is misgegaan en waarom nu pas? De problemen spelen tenslotte al een paar jaar. Maar tot een bedrijfsongeval kwam het gisteravond niet tot opluchting van de beleggers. Kerstverhoeven, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent Kamerlid voor D66. U werpt zich vaak op als het privacygeweten van het parlement. U was gisteravond in die Kamer druk met sleepnetten. Hebt u nog iets meegekregen van dat verhoor eigenlijk? Ik heb eh, niet het hele gehoor, eh, verhoor gezien, maar ik heb nog wel even een stukje van Pauw gezien waarin ge, eh, stuk over dit verhoor naar voren kwamen. Ja. Uh, en ik heb vanochtend ook eventjes de kranten erop nageslagen. Ja, meteen vanochtend zijn er maar een paar aandelen Facebook gekocht? Uh, nee. nee. O, ook niet gekregen? O, ook niet. Nee, ik kwam het niet tegen het geschenkenregister van de Kamer... maar dat zegt bij jullie niet altijd alles, toch? Uh, jawel, dat wordt keurig bijgehouden... maar er is geen sprake van een Facebook-gift aan mijn zijde. Steekt u uw hand nu in het vuur voor Facebook? Nee. Vertrouwt u Zuckerberg op zijn grote waterige ogen? Uh, nee, te meer omdat hij ook niet wist uh, wat het antwoord was op al die beklemmende vragen. Liggen uw gegevens ook bij de Russen? Dat weet dus niemand. Het zou kunnen. Dat kan Facebook in ieder geval niet uitsluiten. Waarom zit u dan nog op Facebook? Omdat ik Facebook gebruik als een kanaal van voor mijn, voor mijn Kamerwerk. Maar ik ben wel aan het nadenken over de manier waarop ik met Facebook omga. Want ik vind dit toch ook... Langzaam begint dit toch te knellen. Uh, dus ik wil eerst een antwoord van, van Facebook op al die vragen... voordat ik gelijk de stekker eruit trek. Maar als het antwoord niet bevredigend is, dan zal ook ik de stekker eruit trekken. Meneer Voever, we moeten praten. Welkom bij 1 op 1. Is de geloofwaardigheid van Zuckerberg afgenomen of toegenomen na gisteravond, vindt u? Nou, die is afgenomen uh, als je de baas bent van zo'n machtig bedrijf. Uh, en zoals u zelf al in het intro vertelde... Je de, de eigenlijk alle hete hangen is alle belangrijke vragen... over wat er nou precies uh, wel en niet gebeurt... met al die data van al die mensen. Als je dat niet kan beantwoorden... dan heb je of een, een probleem op het gebied van dat je niet weet... wat je bedrijf aan het doen is... of je vertelt niet wat je bedrijf aan het doen is. En ik vind eigenlijk beide uh, ten koste gaan van de geloofwaardigheid. Is het geloofwaardig dat de topman van een bedrijf... die notabene zelf dat bedrijf heeft opgebouwd... en ook de techniek daarachter... op deze antwoorden geen vragen gaf? Nou, Er is natuurlijk wel heel veel gebeurd sinds de oprichting van Facebook. Dus het zou best zo kunnen zijn dat hij zich als leider van het bedrijf steeds meer op afstand heeft gezet... van allerlei nieuwe technologieën die Facebook gebruikt. Dat is in theorie mogelijk, maar... Ik zou eigenlijk verwachten dat hij precies weet... wat de grote lijnen zijn van het, van het beleid. En dan kun je dus wel antwoord geven op vragen als... waar zijn die data terechtgekomen? Hoe kan het dat er toch dingen doorverkocht zijn? Want dat heeft Facebook altijd ontkend. Uh, dus ik, nee, ik vind, het, ik vind het heel moeilijk om dat te geloven. Maar ja, hij heeft het zelf daar verklaard onder Ede. Dus dan, uh, dan zal hij een reden gehad hebben om dat zo te doen. Maar het neemt niet weg oh ja. dat Facebook het antwoord op die vragen... alsnog zal moeten gaan geven. Het gaat niet om Mark Zuckerberg. Het gaat nee. hier om Facebook en al die data van al die mensen. Ja. Uh, een van de momenten die in het oog sprong gisteravond bij dat verhoor... was een vraag van meneer Bloementaal, een senator. Die kwam zelfs met een kartonnen borden met daarop te afgebeeld een tekst. van de wet van de vreemde voorsprong in Amerika. Ze hebben daar geen schermen in die voorhoorzalen. Mm -hmm. En daaruit bleek dat de professor die gegevens heeft gekregen... van Facebook voor een oorspronkelijk onderzoek... en die gegevens die later dus bij dat beruchte... inmiddels Cambridge Analytica terecht zijn gekomen... dat hij in die overeenkomst wel degelijk zich het recht voorbehield om die gegevens te verkopen. Ja. Ja, Hoe is, geloofwaardig is het dan dat de topman dat niet weet? Nou, dat is, heel, uh, dat is echt zorgelijk en ook ongeloofwaardig. Uh, uh, hij had het in ieder geval horen te weten. Een van de dingen die Facebook altijd tegen mij gezegd heeft... Uh, in de allerlei verschillende contacten die we de afgelopen jaren als D66 met, met Facebook uh, hebben gehad... is wij verkopen geen data door. Dat was altijd de duidelijke boodschap. Hè? Dus ja. ja, we maken profielen. Ja, dat doen we om het uh, gebruik van de site beter te maken. Ja, ja uh, we zorgen ervoor uh, dat internetgebruik uh, in den brede uh, makkelijk wordt. Ja, we zijn als Facebook ook een toegesport tot heel veel uh, andere sites. Dus ja. we hebben allemaal verschillende taken. En we doen allerlei dingen met data en profielen en algoritmes. Ja, ja dat, dat geven ze allemaal toe. Ja. Maar wij verkopen geen profielen door voor andere doeleinden. Dat is altijd heel duidelijk de boodschap geweest. Ja. Nou ja, dat klopt dus niet als je aan een professor dingen verkoopt die vervolgens het recht uh, heeft om dat weer door te kopen, verkopen aan een bedrijf wat gewoon data gebruikt voor politieke beïnvloeding. Ja. Goed, vraag is uh, of wij überhaupt ooit nog antwoord zullen krijgen op al die vragen die toch al een paar jaar spelen en Zuckerberg zijn dat verhoor. Ik beschouw 2018, althans mijn opdracht in 2018 om deze problemen op te lossen. Dan is de vraag waarom dan niet eerder? Of hebt u die vraag niet? Nou ja, nee, ja, je kunt altijd zeggen dat het eerder had moeten gebeuren. Wat ik constateer is dat overheden over de hele wereld... Eh, ook hier in de Tweede Kamer hebben we binnenkort een hoorzitting eh, met Facebook. Eh, dat overal worden de, de duimschroeven nu aangedraaid. En dat is gewoon goed dat dat gebeurt. Dat zet de druk op Facebook eh, ook eh, steviger aan. En Facebook kan niet anders dan antwoord geven uh, op de vragen... die uh, niet alleen door de politiek gesteld worden... maar die ook namens heel veel gebruikers geste ja. gesteld worden. Je ziet nu de actie in Nederland. Ja. Uh, ik, ik zit dus nog wel op Facebook. En ik zag inderdaad gewoon het aantal mensen dat mij volgt fors teruglopen. En dat komt gewoon dat heel veel mensen uh, denken... ja, ik vertrouw deze partij niet meer, dus ik stop. Ja. Nou, Facebook ziet dat ook. Deze partij bedoelt u Facebook keus? of bedoelt u daar D66 mee? Uh, Facebook? Oh. Nee, D66 heeft nog ja. steeds een groeiend ledenaantal, oh. uh, meneer Kokkeman. Maar daar kunnen we misschien een andere uitzending uh, aandacht <laughs> aan besteden. <laughs> Hoewel ik weet dat u het een heel erg leuk onderwerp vindt. Uh, maar Facebook zal een antwoord moeten geven op al die vragen. Want anders gaan ze gewoon heel veel gebruikers verliezen. En dan hebben ze ook geen marktwaarde meer. Goed, feit is dat Zuckerberg gisteren tijdens die uh, bijeenkomst in de Amerikaanse Senaat... zei dat hij zich aan de strenge Europese privacywet zal gaan houden. Ja. Die wet die gaat eind mei in werking. Ja. Uh, en als ik dan eens even erbij pak wat daar allemaal uh, ingeregeld is... dan uh, moet je uh, dus meer informatie geven over de persoonsgegevens. Uh, mm -hmm. uh, je moet de uh, toestemming bewijzen. Ja. Hè? Dus uh, bedrijven mogen persoonsgegevens verwerken met je toestemming... maar ze moeten wel kunnen aantonen dat je die ook echt hebt gekregen. Simpelweg noteren dat jij toestemming hebt gegeven is dus onvoldoende. Exact. Of bijvoorbeeld uh, iets laten zien op de site en vervolgens klikt iemand door... en dan zeggen, aha, dat is toestemming. Ja. Dus het moet expliciete toestemming zijn... Ja. En nou zei Facebook daar gisteren, althans Zuckerberg... die bevestigde een eerdere uitspraak van een hoge mevrouw bij dat bedrijf... dat als je dus meer privacy wilt, dat je daarvoor zult moeten gaan betalen. Ja, dat is altijd het verhaal geweest waar het uh, uh, hier om gaat. Maar hoe moet ik dat rijmen met die Europese wet... Nou, uh, niet. dat valt niet terrein met die Europese wet. Uh, dus als hij zich aan de Europese wet wil houden, die Zuckerberg... Dan, dan is het dus uitgesloten dat je extra moet gaan betalen voor meer privacy. Dat zou ik, dat zou ik inderdaad uh, de logische conclusie vinden. Facebook heeft altijd gezegd, ook weer zo'n zo harde uh, belofte van Facebook... We, u, je zult nooit hoeven te gaan betalen voor het gebruik van Facebook. Ja. Dat is wat er altijd gezegd is. Ja. Als je dan volgens een Europese privacywet hebt... Europa, er wordt wel eens gezegd, uh, kan Europa zo'n machtig bedrijf... wel, uh, wel uh, de goede richting sturen? Ja. Ja, dat kunnen we. We zijn de grootste markt. We hebben een enorme hoeveelheid uh, gebruikers hier ja. in Europa. En Facebook heeft een groot belang bij om die gebruikers te houden. Dat kan ja. alleen door aan de wet te voldoen. Het komt ja. nu een stevige, goed Maar, goed maar Het is dus Europese strijdig met wet. die wet. Sorry dat ik u even onderbreek. Maar het is ja. dus strijdig met de wet dat je dan extra zult moeten gaan betalen. Dus als dat werkelijkheid wordt, en Zuckerberg heeft gezegd dat klopt, dan is hij dus al bezig in strijd met de wet. Nou, het is niet in strijd met de wet, denk ik. Uh, de wet schrijft voor hoe Facebook om moet gaan met data. Hmm. En als Facebook daar vervolgens een prijskaartje aan hangt, is dat niet in strijd met die wet, maar wel in strijd met de eerdere belofte van Facebook, dat je niet hoeft te gaan betalen. En ja. ik zou zeggen uh, dat je daar ook als gebruiker nooit mee akkoord moet gaan. Nee. Facebook zal zich gewoon aan die wet moeten gaan houden. Dat ja. gaan ze ook doen. En dat hmm. zal niet moeten betekenen dat we dan ineens moeten gaan betalen voor Facebook. Als oh ja, Facebook zegt dat het wel zo gaan... is, dan zullen ze heel veel mensen verliezen. En terecht. Dan is het gewoon een valse maar belofte. Maar u zegt, dat gaan ze ook doen. Waarop baseert u dat dan? Ze kunnen niet anders. Um, ja, maar ze konden ook een heleboel dingen eigenlijk volgens de wet niet die nu zijn misgegaan. Klopt. En een van de redenen waarom die Europese privacywet zo ontzettend goed is en u weet ik ben een warm pleitbezorger van Europese samenwerking ik ben een warm pleitbezorger van Europese regelgeving is dat zo Ja en oh. dat weet u ook heel goed Ja dat weet ik heel uh, goed en de kijkers en luisteraars met name nu ook ja. uh, er waren 28 verschillende landen met 28 verschillende wetten... met ja. 28 verschillende toezichthouders. Ja. En die werden tegen elkaar uitgespeeld. Ja. In Ierland is Facebook gevestigd. En ja. dat is gewoon ongeveer de, de preferred supplier. Omdat de Ierse waakhond, de ja. privacywaakhond, ja. bijna niks deed. En, en Facebook kon zeggen, wij zitten in Ierland... en we houden ons aan de Ierse regels. Ja. En de, goed, dat nu gaat allemaal, dat gaat zich, allemaal excuses, veranderen. Maar de vraag is, de vra ja, ja, de vraag is of, dat, of ze dat überhaupt kunnen... Want een Zullen van die punten, ja, nou ja, een van de punten is recht op vergetelheid. Namelijk uh -huh. dat je dus vergeten kunt worden. Ja. Hij kan niet eens zeggen waar de gegevens van al zijn gebruikers terecht zijn gekomen. Nee. Hij kan ook niet zeggen of als je bent uitgelogd... of Facebook toch geen gebruik kan maken van je gegevens. Precies, hij zit aan de top van het bedrijf en kan ja. dat niet zeggen. Nee. Maar mensen uh, hebben recht om uh, gebruik te maken van de eisen die in deze wet staan. Dus als u of iemand anders zegt dit is een onderdeel... waarvan ik vind dat het niet meer op internet moet staan... Ja. waarop het niet meer op Facebook moet staan... dan kan je dat van onderaf... Maar kun je dat op basis van deze wet ja. uh, afdwingen. En dan maar zou Facebook Verhoeven, dat moeten regelen. Ja, maar meneer Verhoeven, die wet gaat over zes weken in werking. Ja. En, en uh, Zuckerberg zegt, we hebben jaren nodig... om dit allemaal voor elkaar te boksen. Ja. Dan, uh, dan hoef je toch echt niet een halve graag te zijn... om te zien dat daar een probleem ontstaat. Nee, dan heeft Facebook dus een groot probleem. Uh, het is namelijk zo dat heel veel mensen maakten zich zorgen over deze wet... want die zei ja, kleine bedrijven, het midden en kleinbedrijf... die worden nu allemaal zware uh, administratieve lasten... en, en, en andere regels uh, krijgen nu mee te maken. En dat kunnen ze niet aan. Ja. Toen heb ik altijd gezegd namens D66... Ja. deze Europese privacywet is er om de grote dataslurpers aan te pakken. De ja. bedrijven die op grote schaal heel veel geld verdienen... met de data van mensen die gewoon gebruiker zijn... Ja. U bent, goed ingevoerd in dit dossier. Zijn. u bent goed ingevoerd in dit uh, dossier. Hebt u het jaarverslag van Facebook gezien? Nee, heb ik niet gezien. Nou, daar uh, onder het kopje risk, risks related to our business and industry. Dus het verdienmodel zal ik maar zeggen, ja. er staat uh, de volgende zin. There are decreases in user sentiment about the quality of usefulness of our products. Of, uh, or concerns related to privacy and sharing, safety, security, or other factors. Met andere woorden, even vertaald in het Nederlands. Ze zien het als een, een risico dat mensen uh, wat meer op hun privacy gaan letten. En dat beschouwen ze als een bedrijfsrisico. Ja, en dat klopt ook, omdat meneer Zuckerberg zelf altijd heeft... heeft zelfs een keer gezegd, geloof ik, iets als... privacy is dood. Hij heeft heel erg zijn boodschap van verbinden. Hij gelooft heilig in zijn doel van het verbinden van de wereld. Connectivity. en hij heeft Dat is in elk geval gelukt. Ja, dat is gelukt. En dat is ook op hele grote schaal gelukt. En die schaal is nu zodanig dat je op het gebied van privacy... maar ook op het gebied van de economische marktmacht... moet gaan afvragen of dat nog wel goed is. Nou ja, ook op terreinen waar het niet de bedoeling was dat het zou gaan lukken. Zoals politieke beïnvloeding, nepnieuws, noem het allemaal maar op allemaal een aandeel in. Hebben ze te weinig aan gedaan. Ja. Zowel door de politiek als, als door de overheden. Ja. Als door gebruikers. Maar zien ze zien het nog steeds als een risico. Komen. Je kunt ook zeggen, de tijden veranderen. Wij moeten hier iets aan gaan doen. En het niet zien als een risico. Maar als een kans. Nou, ik denk dat die beweging ook ingezet aan het worden is. Ik denk dat de druk op Facebook enorm aan toenemen is. En ik denk dat het verhaal van wij denken dat privacy niet meer zo belangrijk is. Daar ja. zullen ze nu echt op terug moeten komen. En dat doen ze niet onder druk van overheden. Die ja. natuurlijk een grote rol spelen met wetgeving en controle en hoorzittingen en schriftelijke vragen. Ja. Maar juist ook omdat die consumenten dat zelf wil. Die consument eist van Facebook... dat er goed en zorgvuldig en transparant met data... met advertenties, met algoritmes ja. en al die zaken wordt omgegaan. En zo niet, dan gaan mensen gewoon weg. Ja. Dat is de beste manier om iets te veranderen. Stemmen met je voeten. Ja, nou goed, een aantal mensen gaat weg. Uh, al dan niet naar een oproep van Arjan Lubach. U zit er zelf nog op. Uh, maar ja. die wet die gaat dus eind mei in, uh, in werking. Uh, wie gaat dan in de gaten houden wat Facebook doet en hoeveel mensen zijn dat in Europa, meneer Vroeger? Nou, dat zijn de, uh, dat zijn de nationale uh, uh, privacywaakhonden. Die moeten die Europese wet gaan handhaven. En dus bij ons is... Aleid Wolfse. Aleid Wolfse, de autoriteit persoonsgegevens. Ja, die gaat, dus, die gaat dus kijken of het grote Facebook met 2 miljard gebruikers of, uh, of dat grote Facebook zich aan de wet houdt. Zeker. Is en... er eentje. Nou nee, niet in zijn eentje. Want als hij uh, ziet, of zijn organisatie... die overigens dankzij D66 is er meer geld... naar de autoriteit persoonsgegevens. Hoeveel gaan. mensen werken daar? Dit kabinet heeft er, uh, uh, ik dacht, 7 miljoen bij gedaan. Hoeveel mensen werken daar? Uh, ik denk een paar honderd. Uh, nog niet eens, denk ik. Maar dat moet er nog niet eens? Nee. veel meer worden. Ja, maar goed, die paar honderd... die moeten zich met van alles en nog wat bezighouden... over Zeker? Op het gebied van nee, privacy. Maar die die, die, die kunnen dan toch niet in de gaten houden... of Nederlandse Facebook-gebruikers het slachtoffer worden van Facebook... En, en dat Facebook zich niet aan die Europese wet houdt? Hun capaciteit wordt uitgebreid... Gebreid. Zij zullen een team moeten samenstellen wat echt geëquipeerd is om dit te controleren. Als zij, vaststellen, als zij vaststellen, nou, wat mij betreft moet dat gewoon een team zijn dat dat voldoende kan. En het aantal mensen, dat is echt een operationele vraag. Er zijn 11 als... miljoen Facebook-gebruikers in Nederland. Ja, maar je hoeft niet uh, 11 miljoen uh, mensen te hebben om 11 miljoen Facebook-gebruikers uh, in Nederland te hebben. Hoeveel dan wel? Nou, je moet gewoon een gericht team hebben wat ervoor zorgt dat als Facebook zich niet aan de wet houdt, dat dat vrij snel duidelijk wordt. Dat kan de autoriteit persoonsgegevens dan melden, ook aan de Kamer, en dan kan de Kamer vervolgens constateren dat de dingen niet goed gegaan zijn. Ik denk dat die autoriteit persoonsgegevens ja. een, een, een goede club is die er nog een aantal mensen bij moet krijgen om dit gespecialiseerde onderwerp nog beter te doen. En dan denk ik dat zij vrij snel, net als in die andere 27 landen, kunnen blootleggen als er dingen verkeerd gaan. En als en dan zullen overheden, eh, kamers, parlementen zullen dan in actie komen? Ja. En wat nou als Facebook zich niet aan die regels heeft gehouden? Wat wat gebeurt er dan? Dan komen er straffen. Wat voor straffen? Nou, uh, boetes. En wat voor boetes? Nou ja, er zit gewoon een boetebevoegdheid in de GDPR, in die uh, Europese ja, privacywet. In het Nederlands AVG. Ja, AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat ja. is inderdaad beter om, in, uh, om het Nederlands te noemen. Ja. En die boete die zal, uh, uh, die zal natuurlijk op een gegeven moment oplopen naarmate er meer overtredingen zijn. Ja. Maar, maar ik, merk bedraad, aan u, in, aan ik merk aan u, dat u het gevoel heeft dat Facebook dit gewoon blijft doen. En dat de controle, de wetgeving en het toezicht erop dat dat onvoldoende zal zijn. Ik snap nee, ik, die zorg. Stel, ik stel de vraag of wij überhaupt wel in staat zijn om zo'n groot bedrijf als Facebook met 2 miljoen gebruikers ja. vanuit Europa met die paar ambtenaren te kunnen controleren. Ja, ik denk dus dat dat het geval is. Uh, we hebben nu een wet die heel duidelijk en heel scherp is. We hebben toezichthouders waar extra geld en extra capaciteit naartoe gaan. We hebben extra oplettende burgers. We hebben extra oplettende politici. Dat bij elkaar ja. zal zorgen. Plus de druk die er wereldwijd is. Want u heeft het over 2 miljard gebruikt wereldwijd. Er zijn ook heel veel parlementen wereldwijd. Drukken uh, op Facebook. Ja. Zal zorgen dat er dingen gaan veranderen. En anders gaat Facebook... En heel veel boetes krijgen. Ja, maar, maar en heel welke bedragen? Uh, Want moet, ik, moet, ik dan, moet ik dan denken in honderden miljoenen, in miljarden? waarmee? Met die de, boetes? Nou, ja. dat begint, begint met honderden miljoenen... maar zal natuurlijk uiteindelijk oplopen naar miljarden. En het zal uiteindelijk zoveel pijn doen dat er iets gaat veranderen. Dat is namelijk gewoon hoe het werkt. Um, als je een, een wet hebt waar mensen zich aan moeten houden... dan zal de politiek... in ieder geval, ik als D66 heb altijd zoiets... als er een wet over iets is... dan moet je ook zorgen dat die gehandhaafd wordt. En moet je nooit laten gebeuren dat er vervolgens... toch gewoon gehandeld wordt nee, in strijd met die nou ja, wet. Als een Tweede Kamerlid zou oproepen om je niet aan de wet te houden... hebt u meteen een probleem natuurlijk... Uh, ja, dat zou ook absoluut een rare oproep zijn. Ja, dat lijkt mij ook. Dus, uh, Die doe ik dan dus ook maar Dus niet. Dat, is, dat is een beetje open deur. Maar ja. uh, te tegelijkertijd kun je wel de vraag stellen... in hoeverre uh, dat zou helpen. In België is een rechtszaak te ja. geweest tegen Facebook. Ja. De rechter heeft uh, de Belgische waakhond in het gelijk gesteld. 200... Uh, 25.000 of 250.000 euro per dag aan dwangsom opgelegd... op het moment dat Facebook zich niet aan de privacy-richtlijnen ging houden. Facebook heeft toen niet gezegd... u hebt groot gelijk, we gaan het veranderen. Facebook is in beroep gegaan. Ja, dat zullen ze uh, in die tijd gedacht hebben dat ze dat konden. Dat zullen ze misschien in Europa met die nieuwe wet ook wel doen. Ik denk van niet. Uh, ik weet... Ik ben met u eens dat ik ook de toekomst niet kan voorspellen. En ik snap heel goed de zorg over de mogelijkheid... om als Europese overheid zo'n groot machtig bedrijf aan te pakken. Maar ik denk dat er langzaam iets aan het veranderen is. Er is alertheid, er is oplettendheid, er is extra wetgeving. Er zijn allerlei mensen die zoiets hebben. Dit pik ik niet langer. Ik denk dat dat bij elkaar zal zorgen. Dat Facebook wel degelijk zich zal gaan aanpassen... aan wat ja. in Europa de norm is op het gebied van fatsoenlijk datagebruik... Ja. bescherming van privacy, ja. uh, enzovoort. Ja. En als er, dat niet zo n... is, dan, dan zijn we als politici... en als toezichthouders en als wetgever ook geen knip voor de neus waard. Want nee. we willen dit immers bereiken. Dan moeten we ook uh, zorgen dat op basis van die wet dat doel bereikt wordt. Ja, ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. U niet? Ik ben absoluut benieuwd. En dat zal ook niet makkelijk worden. En we zullen er weer heel erg veel uh, tijd en energie in moeten steken. Maar dat is ons werk. En ik vind dat we nu een weg zijn ingeslagen waarin we zeggen... Nee. mensen hebben het recht op voldoende bescherming van hun persoonlijke gegevens. Dat doen we door wetgeving. Ja. Dat doen we door meer bewustwording. Ja. Dat doen we door openheid over al die technische zaken als algoritmes en advertenties. Al, alles bij elkaar moet dat zorgen tot een beter gebalanceerde gebruik... met meer privacy en betere databescherming voor mensen. Wie komt er namens Facebook eigenlijk naar de Tweede Kamer? Geen idee, maar ik denk dat dat een Geen van de... Idee. Ze hebben een, een, een, een, uh, zeg maar een indeling met een aantal uh, uh, public relations uh, uh, personen... die een een deel van er. Europa doen. Dus ik, ik denk dat dat een van die uh, mensen zal zijn. Waarom gebiedt u Zuckerberg niet zelf in de Tweede Kamer? Uh, het is een initiatief van GroenLinks. Ik denk dat het heel aardig zou zijn om Zuckerberg te spreken. Maar A, heeft hij geen antwoorden op al die vragen. En B, zal Facebook zelf bepalen wie ze sturen. En als het maar iemand is die voldoende invloed heeft... vind ik dat belangrijker dan dat Zuckerberg er zit. Nou ja, de maar voorzitter van het Europese kijken. parlement heeft al een uitnodiging... de deur uitgedaan voor die Zuckerberg, maar die komt niet opdagen. Nou, dan, uh, dan zou het wel bijzonder zijn als hij wel naar Nederland zou willen komen. Het gaat mij erom dat er iemand komt met voldoende kennis van zaken... die namens Facebook alle vragen kan beantwoorden. Daar gaat het om. Ja. Is het niet een beetje raar dat u zich ongelooflijk druk maakte... over een inlichtingenwet waar u eerst tegen was, toen voor? Toen kwam er een referendum waar u eigenlijk ook voor bent, maar nu tegen. En de uitslag is zo geworden dat de wet is veranderd... waar u dan ook weer voor bent, waardoor u eigenlijk niet meer voor was... waar u eerst voor was. Uh, uh, en dat we het hier eigenlijk veel minder over hebben? Ik heb het hier ook vaak met u. Over gehad. Ik heb Facebook en, en alle andere social media en techno uh, techbedrijven die uh, de die, die privacy van burgers uh, uh, beschenden, heb ik altijd een punt van gemaakt in de Kamer. Uh, dat is een, een absoluut een belangrijk onderwerp. Maar je kunt niet Bedrijven. zeggen dat het net zoveel aandacht, aandacht heeft gehad als de wet op de inlichtingendiensten. Nee, maar dat komt niet door mij, uh, meneer Kockerman. Ik heb vanaf het begin dat de wet op de inlichtingendiensten speelde, heb ik daar aandacht besteed in de Kamer. Toen was er geen aandacht voor. Nu door het referendum is er wel aandacht voor. Daar ben ik heel blij mee. Daardoor kunnen we de overheid inperken in het overdreven verzamelen van data over burgers... Uh, als dat niet nodig is. Dat hebben we nu geregeld. En met dat referendum en de aanpassing van het kabinet... gaat dat ook lukken. Dat is zaak 1. De overheid die burgers moet controleren... zonder hun grondrechten te schenden. Ja. Daar heeft D66 zich hard voor gemaakt. In al die stappen die u net iets grof samenvatte. <laughs> maar dat mag u. Dat heeft meneer Lubach ook gedaan. Dus dat hoort er allemaal bij. Is het ik heb mijn werk dan? als politicus uh, geprobeerd te doen. En 2. Ik heb altijd een punt gemaakt als een van de weinige Kamerleden zou ik bijna zeggen... om ook de commerciële bedrijven met dataverdienmodellen ja. aan te pakken. Dus ik heb ja. eigenlijk beide geprobeerd te doen. Mm -hmm. Ja, zo goed en zo kwaad als dat soms gaat. En nu komt er meer aandacht voor beide onderwerpen. Ja. Ik denk dat dat winst is. Goed. Telefoon. Oh. Wilt u hem zelf opnemen of zal ik het doen? D doet u het maar. Dries Roelfink, Goedemorgen. Hai, Goedemorgen, Sven. Ik zit net een berichtje te lezen hier... dat er drie overvallen zijn aangehouden... Die zijn van de zomer met vuurwapens een supermarkt in Enschede binnengestapt. En die bleken 14 en 15 jaar oud te zijn. Goedemorgen Nederland. Maar goed, wij hebben het vandaag uh, in jouw programma weer over Facebook. Daar hebben we maandag ook uitgebreid over gesproken. Vandaar dat ik ook met grote belangstelling de hoorzitting van Mark Zuckerberg heb gevolgd. En toen ik daarna zat te kijken Sven. Toen bekroopt mij het gevoel dat ik niet naar een hoorzetting keek. Maar meer naar een persconferentie. Die Zuckerberg die kwam daar binnen lopen vol trots met honderd fotografen en cameraploegen om hem heen. Nou, je kon duidelijk merken dat hij een goed plan had gemaakt, want die man kan natuurlijk best wel met de media omgaan. Die begon meteen heel takvol zijn excuses te maken, vooral over die hele Cambridge-zaak natuurlijk. Nou Toen mochten de senatoren hem een aantal vragen stellen... Er kwam een senator aan het woord. Die was volgens mij al vijf jaar niet op straat geweest. Die vroeg hem hoe het nou mogelijk was... dat het voor iedereen gratis toegankelijk is, Facebook. Nou, die Zuckerberg, die moest echt op zijn tong bijten... om niet in de lach te schieten, dat zag je. En hij kon nog net uitbrengen... senator, wij hebben ook adverteerders. Oh, oké, okay, zei die senator. Dan begrijp ik het. Die man, die stamde echt nog uit de tijd dat we nog met rooksignalen werkten. En ja, toen begon je natuurlijk te beloven, Sven... dat het in de toekomst beter zou gaan... en dat Facebook zorgvuldiger met onze gegevens zou omgaan. En je zag hem denken. Dank voor de 34 miljard. En nu weer door. Dankjewel, Dries. Tot morgen. Tot morgen. Ja, meneer Voever, ook Dries Roefink was niet erg onder de indruk van die senaatse uh, zitting. U wel? Nou, ik begreep, ik heb het dus niet uh, gezien, ik zal het nog even terugkijken. Ik begreep dat inderdaad uh, de, de technische kennis uh, wat beperkt was... en dat uh, de diepgang van de vragen ook beperkt was. Ja, ja dat is jammer. Uh, we hebben allemaal uh, natuurlijk wel uh, door dat, dat de technische kennis... bij veel politici nog niet uh, goed genoeg is. Maar ook dat is aan het veranderen. Uh, ik ben misschien wat optimistischer dan uh, meneer Roel, Vink en u... Uh, maar ik denk dat we wel degelijk een beweging aan het maken zijn... waarbij er meer alertheid komt op het gebied van digitalisering... nieuwe technologie en de macht van dit soort bedrijven. En ja. dat die ook ingeperkt moet gaan worden. En ja. Het zal langzamer gaan dan we misschien willen. Ja. Uh, maar het zal nou, wel gaan Het zal gaan snel gebeuren. moeten, want die Europese wet komt eraan. Maar zou u zeggen dat uh, privacybescherming uh, en uh, de gevaren... die uh, dit soort platforms met zich meebrengt... Uh, blijkens uh, bijvoorbeeld de beïnvloeding van verkiezingen... dat dat een van de grote uitdagingen van deze tijd is? Absoluut. Waarom hebben we dan geen aparte bewindspersoon voor dit onderwerp? Nou, omdat er uh, meerdere bewindspersonen uh, bij betrokken zijn... Uh, dat is meestal een recipe voor disaster. In het uh, klopt. Uh, D66 heeft in het verleden ook nog eens gepleit... voor een minister voor, voor Technologie en Privacy. Die ja. is er niet gekomen. Nee, maar we hebben nu in ieder geval een... Nou, omdat D66 op heel veel punten zijn zin heeft gekregen. Ik heb daar nog wel eens met u over gepraat... in het kader van Europese stappen die we ja. allemaal uh, zetten. Dus de anderen vonden dit niet belangrijk genoeg? Uh, nou, die hebben op een andere manier gedacht dit in te richten. En dat gebeurt nu onder andere door bijvoorbeeld... de minister Olongeren uh, van Binnenlandse Zaken... die ja. heel actief bezig is met het aanpakken van nepnieuws. Ja, uh, maar nou bijvoorbeeld ja. ook op het gebied van cybersecurity uh, wordt door. Uh, het en de inlichtingendiensten uh, en het referendum en die heeft nogal wat andere dingen te doen. Bij de Belgen hebben ze wel een aparte ja. staatssecretaris. De, en daar zou u niet vinden. U nou dat dat juist net ook dat bij de Belgen weer dat probleem ontstond van een rechter die een uitspraak deed waar Facebook niet naar luisterde. Maar. Uh, alles samenvattend is een, een goed georganiseerde overheid... om dit onderwerp samengebald uh, samen en niet te versnipperd aan te pakken. Ja. Absoluut, uh, absoluut van en belang. En zou u vinden dat er alsnog uh, tussentijds... een aparte bewindspersoon zou moeten komen voor dit probleem? Nou, nee, dat, uh, dat lijkt me nu niet uh, dus de Dus zo groot is het stap. probleem niet? Wat zegt u? Zo groot is het probleem dan ook weer niet. Nou, het probleem wilt u oplossen door een organisatieverandering. En ik denk dat we het probleem moeten oplossen... door juist goede samenwerking tussen ministeries. Eh, belangrijke eh, wetgeving, goed, goed breed aanpakken. En, en niet denken dat als er één bewindspersoon komt... dat dan het probleem is opgelost. Ja. Dat is een fout die in het verleden vaak ja. gemaakt is. Ja. Juist meer samenhang tussen de verschillende ministeries... Eh, rechtsstaat, economie, eh, binnenlandse zaken, ja. rechtsbescherming... om ervoor te zorgen dat dit probleem samengebald wordt aangepakt. Dat juich ik wel toe. Goed, slotvraag over een iets ander onderwerp, maar het raakt hier wel. Eh, enigszins aan, vindt u nou dat er wel of geen re re raadgevend referendum moet komen over die donowet, ja of nee? Ja, ik heb daar geen mening over. Dat uh, is nou juist... Iemand van D66 zonder mening? Uh, nee, iemand van D66 die vindt <laughs> dat politici over dit onderwerp aan het woord zijn geweest. Deze wet ja. is in beide kamers aangenomen. Okay. De bevolking kan nu wel of niet kiezen voor een referendum. En daar moet ik geen advies over. Goed. Ik dank u zeer voor uw tijd, meneer Verhoeven. Graag Zometeen de Nieuws BV met Patrick en Willemijn. Wij melden ons morgen weer met een nieuwe gast. Tot morgen. Sven. Die en van ons, die is zo klein als ik een pizza wil bestellen... dan moet ik een dubbelgevouwen ook nemen. Anders kan ik hem buiten opkijken. Vertel. Caro en CRV.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 Vogstbors Eredivisie. Erbij voor de toppen. Werkkapitaal nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio.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 Ken je deze Ora-reclame nog met de Paarse? K Ga naar ora.nl en maak kans op zo'n opblaasbare Paarse. K Ora, direct geregeld.